1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Franse president Hollande stelt dat in Mali de eindstrijd tegen islamitische rebellen is begonnen. Het is nu aan het Franse leger om de bergen in het noorden van het land uit te kammen. Hollande bedankte ook militairen uit Saad voor hun bijdrage aan de strijd. De afgelopen dagen kwamen 13 militairen uit het land om bij gevechten in de bergen. Ook 65 rebellen werden gedood.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 Het is Radio 1, PNN, De Wereld. De Wereld. De Wereld. De Wereld. Van Filemon. Een hele goede nacht en welkom bij De Wereld van Filemon. Het programma waarin we prachtig mooie wereldreizen maken. In het tweede uur van dit programma gaan we onder andere naar de Filipijnen. Uh, daar zit Karin Kwakkel elke week weer met een mooi verhaal klaar. We gaan naar Nepal en uh, helemaal aan de andere kant van de wereld... bezoeken we ook San Francisco, waar Alex de Hasset een nieuwe correspondent voor ons is. We gaan het in het tweede uur hebben over het huwelijk het in het echt verbinden. Hoe gaat het in het buitenland? En we hebben het over overgewicht. Natuurlijk een groot probleem, vooral in de landen die het uh, wat beter hebben. In het westen uh, van Europa, maar ook in Amerika. Uh, en in Engeland, uh, daar was nieuws deze week over. Eén op de vier mensen is daar te zwaar. In dit uur gaan we het uh, hebben over het casino. Het gaat slecht met het Holland Casino. Maar uh, Nederland is natuurlijk niet echt een gokland. Maar hoe wordt er in andere landen gegokt? Is het daar populair en welke manieren van gokken hebben ze. En we gaan het hebben over roken. Roken is in Nederland volgens mij niet echt hip meer. Maar we gaan kijken hoe dat in de rest van de wereld zit. Want in andere landen is het misschien wel heel hip. Of uh, wordt er zelfs misschien minder gerookt dan in Nederland. Uh, in dit eerste uur gaan we naar Peru. Uh, en uh, we blijven in, uh, in Zuid-Amerika. We gaan ook naar Argentinië. Daarna gaan, komen we even terug in Europa. We gaan naar Engeland. Maar... Eigenlijk ook weer niet echt, want Martijn Rosdorf, die normaal voor ons in Engeland zit... Die is lekker op vakantie in Thailand, heeft het warme weer opgezocht. Uh, dus daar gaan we naartoe en we eindigen dan in het prachtig mooie China... waar Ellen Petit altijd goede verhalen heeft. Even een kort rondje langs de velden. Uh, Jan de Bond in Peru. Uh, goedenacht, jij bent uh, nieuw in ons programma. Wat doe jij precies in Peru? Uh, ik zit nu uh, 2,5 jaar ongeveer in Peru. En uh, ik ben daar ooit naartoe gegaan omdat ik uh, nou ja, verliefd was op een Peruaanse. <laughs> maar uh, ik kon er ook een leuke baan vinden voor een uh, Nederlands bedrijf. Oké. Okay. Uh, en daar werk ik nu voor. En dat bevalt goed. Die liefde duurde wat minder lang, oh. maar uh, ik, ik vermaak me nog steeds goed hier. En wat voor een bedrijf is dat? Uh, het is een, uh, een ingenieursbedrijf uit Nederland. Dat heet uh, Haskoning. Oké. Okay. En uh, wij doen ontwerpen van, uh, van havens, eigenlijk in heel Zuid-Amerika. Hé, hey, en nu ben ik wel eens een keer geweest uh, in uh, Venezuela. Daar zijn echt ja. prachtig mooie vrouwen, ook in Colombia. Maar hoe zit dat in Peru? Ja, je, in Peru heb je veel van die uh, wat kleinere in elkaar gedrukte vrouwtjes, zeg maar. <laughs> Kleine in elkaar gedrukte dus dat, vrouwtjes. Dat, dat, dat is niet vind goed. Maar <laughs> er lopen er ook wel wat mooier rond, hoor. Oké, okay. maar ze zijn, en ze zijn ook heel lief. Dat wel ja. <laughs> ik zou zeggen, Zeker. blijf hangen. We gaan het met je hebben over het gokken in Peru. En we gaan het hebben over roken in Peru. Tot zometeen. Okay. Is... Bode-West in Argentinië. Goedemagt. Ja, daar ben ik weer. Goedemacht. Hallo, daar ben je weer. Ja, bijna elke week in daar ons ben programma. Ik weer. Uh, je ouders die zijn op dit moment nog bij je op bezoek, toch? Ja, die zijn op dit moment op bezoek. Ja, morgen vliegen ze weer terug naar, uh, naar Nederland. Wat hebben jullie zo al allemaal gedaan? We zijn naar Uruguay geweest. Altijd leuk als je naar nou Argentinië bent om even Uruguay te gaan. Ja, dat, dat een is een beetje het vakantiegebied he? van de van Argentijnen ook. Dat, je? dat is ook een beetje het vakantiegebied van Argentijnen, toch? Ja, klopt. Ja. Ja, veel Argentijnen die gaan naar Uruguay toe. Het is allemaal wat rustiger, uh, allemaal wat relaxter. Uh, je kunt er in een buitenlandse valuta komen, dus dat is ook altijd fijn voor Argentijnen. Ja. En het is gewoon een heel mooi land. Ja. En hoe vonden die ouders het? Ja, ze vinden het hartstikke mooi. Ze hebben het uh, prima naar naar zin uh, Zinnenbrennersijgers. Hmm. Het enige minpuntje was dat ze een paar dagen geleden in een taxi... door een, uh, een wisseltruck van ongeveer uh, 100 pesos, oftewel naar uh, ongeveer 10 euro, zijn beroofd. Dus de, de schade valt tot nu toe nog mee. 10 euro, dat, uh, daar kan je mee leven volgens mij in, uh, in Argentinië. Daar kunnen we mee leven, ja. Ja, ja. Blijf hangen, we gaan het zo meteen hebben over uh, gokken en roken in uh, Argentinië. Tot zo meteen. ik spreek je zo. Martijn Rosdorf in Thailand. Goeie... Op morgen denk ik, hè? Ja, het wordt hier nou heel langzaam licht, inderdaad, Villemon. Uh, goedemorgen voor mij. Ben je lekker op vakantie daar? Nou, ja, ik ben mee met mijn liefste piloot. En ik mag altijd mee, of niet altijd, maar nu wel. En, oh. uh, dus ik ben een paar dagen in Thailand. En ik ben een gelukkig mens. Dat zie je. Uh, nou, uh, palmboom, heel klassiek. En uh, Strand. Ik zit in een heel mooi hotel. Je, iedereen wil natuurlijk dat zijn piloot goed uitgerust is. In het vliegtuig, dus die stoppen ze niet in zo'n kamertje van 10 dollar per nacht. Dus nee. Het is echt een poep hotel en heel erg uh, fijn en gezellig mooi uitzicht. Ja. En, uh, daar heb ik niks aan doen. Hoe warm is het daar? Ja, Ik ben een beetje masochistisch vanavond. Het is, het is, nu is het nog een graadje of 21, 22. Maar ja. zo, dat loopt snel op naar uh, dik in de 30. 3, ik heb mezelf 30. genoeg gemarteld. Goed, eh, no. ik, ik spreek je zo meteen. Leuk dat je Tot toch uh, in ons programma bent, Martijn. Tot zo. Ik vind het altijd heel leuk. <laughs> Ellen Petit in China. Goeienacht. Hoi, Simon. Hoi, hallo. Hey, uh, Hoi. in uh, Nederland rijden treinen uh, als vanouds natuurlijk niet zo heel best in de winter. Maar in China Hoi. hebben ze heel goed gereden, juist hoorde ik. Ja, ja het is... Uh, we zijn, vandaag is het, uh, het Lantaarn Festival. Dat betekent dat het 15 dagen na Chinees nieuwjaar is. En in de periode rond Chinees nieuwjaar vervoert het Chinese... Uh, uh, treinstel, twee uh, komma, weet ik veel, miljard mensen mm -hmm. in twee weken, zonder noemenswaardige verdraging, mind you. Ongelooflijk, hè? Ja, er ja. zijn meer mensen dan er in China wonen, die worden er vervoerd. Ja, en jij neemt vaak de trein, nou, dat lijkt me dan wel een uitstekende, uh, uitstekende manier om je te vervoeren. Treinen, ja. ja, dat is, uh, je kan echt overal komen met de trein. Ja. Nou, dat is uh, gefeliciteerd met jullie treinen daar. Uh, dank, dank. Ik val het wel geven. Hier zitten we allemaal te koud te kleumen op het, uh, op het perron... maar daar uh, zit je lekker warm in de trein. We gaan het uh, zo meteen met je hebben over het uh, gokken in China. Volgens mij zijn ze allemaal verslaafd daar uh, in het gokken. En we gaan het hebben over roken. Dus ik zou zeggen, blijf hangen, dan spreken we je zo meteen. Tot zo. Dan kan je mede naar het programma wereld@bnn.nl. Weet jij iemand die in het buitenland zit en altijd een mooi verhaal bij de hand heeft? Of zit je misschien zelf in een ver land en beleef je zulke mooie avonturen... dat je ze kan vertellen op de radio? Mail dan naar dat uh, e-mailadres dewereld.bnn.nl En we hebben ook muziek. Uh, soulmuziek, zoals u uh, van, on van ons gewend bent in het programma. Uh, The Temptations, de zanger van Papa was een Rolling Stone. Een van hun bekendste nummers uh, is overleden. Uh, en daarom dachten wij, dan willen wij dat nummer natuurlijk ook even horen.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 Mama just hung her head and said, son, Papa was a roll in snow, wherever he laid his hat was his home, and when he died, only left was alone.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 Whoa! Yeah. Damon Harris die zong dit en die overleed deze week, maar gelukkig blijft zijn muziek bewaard. Radio 1, BNN. De wereld van Philemon. We gaan even luisteren naar een fragment van draadstaal. waarin een eenzame vrouw zichzelf, naar, eh, zichzelf entertaint in een casino. Dit is nog zo'n beetje het enige wat ik nog heb. als verzetje. sinds mijn band dood is. Dan kom ik toch nog een beetje onder de mensen, hè?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 online gokspellen aanbieden zoals bingo en poker, op het internet dus. Maar hoe wordt er in andere landen gegokt? Uh, is het gokken daar ook uh, uh, exclusief in één organisatie? Of uh, kan je daar op elke hoek van de straat gokken? Wordt er veel gegokt of is het juist not dan om te gokken? Dat gaan we het komende half uur uitzoeken. Je kan mailen naar het programma, doe dat op dewereld.bnn.nl Jan de Bond in Peru, we spraken je net al. Uh, je werkt daar voor een ingenieursbureau. Goeienacht nogmaals. Ja, goeien nacht. Uh, casino's in Peru, daar moet ik gelijk denken aan Joran van der Sloot. Ja, precies. Ja, nee, dat is ook uh, wel toevallig dat jullie nu meteen met dat onderwerp komen. Maar uh, daar heeft hij inderdaad dat meisje ontmoet dat hij uh, daarna vermoord heeft. Ja, en is dat, was het in uh, een van de weinige casino's in Peru of zijn er heel veel? Nee, dat is, uh, dat is in een straat, in een, nou, een redelijk toeristische wijk. Daar woon ik ook. Mm -hmm. En uh, ja, dat, daar zitten heel veel casino's. En uh, nou ja, wat je daarnet zei, of het nou uh, van één bedrijf is of gewoon op elke hoek van de straat. In, in het geval van Peru kan het gewoon uh, overal. Je kan overal gokken waar je wil. En doe je het zelf ook wel eens? Ja. Nee, ik, ik uh, weet er eigenlijk niet zo heel veel vanaf. Ik ben misschien hier uh, twee of drie keer in een casino geweest. ja. En dan uh, zal ik ook nooit meer dan uh, 20 euro zeg maar vergokken. Dus dan is het echt voor de grap ergens een muntje opzetten. Je bent echt zo'n zuinige Hollander. Eigenlijk wel, ja. ja, ja en dat ja. steekt wel een beetje af bij uh, de Pirouane. Ja, Ik heb er ook helemaal niks mee, moet ik zeggen, hoor, gokken. En uh, casino's zo helemaal niet. Ik heb er uh, gewoon het nee. geduld eigenlijk niet voor. Ja, ja. Ik, ja, en ik vind het ook gewoon een beetje zonde. Want uiteindelijk loop je vaak toch weg uh, met minder dan dat je binnenkwam. ja. Ja, en los van het geld. Ik vind het altijd veel gezelliger... om met mensen in de kroeg een beetje te kletsen... dan dat je de hele tijd naar ja. zo'n tafel zit te staren. Ja. ja. Ik ben een keertje in Nederland dan in uh, Holland Casino geweest. En dan zat ik bij zo'n roulette tafel. En dan zijn er gewoon mensen in een eentje. En die leggen een muntje ergens neer. En die gaan van de spanning een rondje lopen. <lacht> tot de, de balletje ergens in komt. En dan komen ze weer terug. We, dat is een avond, zeg maar. Dat, ja, ik ja. ik niks niet en van die oude vrouwen achter zo'n fruitautomaat vind ik altijd zo troosteloos. Ja, ja. Ja, dat, dat, dat, ja je hebt hier dus uh, in de stad Lima, de hoofdstad, heb je wel wat zeg maar, mooie casino's. Met echt een groepje uh, nou ja, achter de tafel en zo. Maar als je wat meer de provincie ingaat, dan heb je ook echt van die hele depressieve holen met alleen maar uh, gokkasten. Met allemaal van die. En, uh, ja, dat is eigenlijk erger. en van die uh, irritante muziekjes. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En kan je zeggen dat gokken echt in de cultuur van Peru zit? Uh, ik, ik weet het niet echt heel goed, maar ik hoor wel eens wat dingen... en ik heb het idee dat er toch wel in elke familie toch wel iemand is... die daar dan weer problemen mee heeft. Dus als je het vergelijkt met Nederland... dan is het zeker, uh, zit het zeker wel meer in de cultuur. En ook als je gewoon ziet hoeveel casinos er zijn. Ja, in, in veel landen ja. kan je ook op sporten gokken. Kan dat in Peru ook? Ja, ja, volgens mij uh, wordt er ook wel gewoon op sporten gegokt. Nee, je hebt hier ook bijvoorbeeld van die, uh, van die hanengevechten. Ah, oh, Dat zijn best wel populair. Ja, ja, en honden en weet ik het allemaal. Die ook met elkaar gaan vechten, honden? Ja, ja, ja, ja precies. Ja, daar wordt natuurlijk op gegokt. Ja, heb je dat wel eens live gezien, zo'n ja. honden- of hanengevecht? Nee nee, nee, nee, nee. Dat heb ik nooit gezien. Nee, want die hanen, daar, daar maken ze toch ook mesjes aan? Aan die, aan die ja, ja, ja, er zijn hele fokkerijen, geloof ik, uh, waar ze dan uh, de sterkste of de beste vechten aan uh, proberen te fokken. Ja, ik ben wel eens uh, voor, in, voor mijn werk inderdaad in Colombia geweest. En dan heb je de hele dag hard gewerkt en dan plof je s'nachts op je bed. En dan heb je een hotel en dan heb je maar drie zenders. En op al die zenders zijn er ja. van die hanen gevechten. Ja, ja. Nee, en het is, ja, echt, het is echt, het is heel naar. Ja, ja, het is ook zo, ja. ja ik heb het nog nooit in de weg gezien, maar... Ik... Ja, ik kan me er ook niks voor voorstellen wat je daar nou aan moet vinden. Nee, en hoe, vinden mensen dat daar niet zielig voor die dieren? Of hoe wordt er, uh, er tegen nagekeken ja. ja, ik weet niet. Ik, ik heb het idee dat mensen hier ook... Uh, komen veel mensen hier toch staan nog wat dichter bij de provincie, zeg maar. Mm -hmm. uh, waar je dus ook mensen die gewoon uh, dieren houden. Ja, die doen niet zo moeilijk over een, uh, een kipse kop omdraaien, zeg maar. Nee, nee, nee. Dus ik denk dat ze dan ook wat minder hebben met, met uh, ja, dierenleven en dat soort dingen. Ja. Hey, en heb je enig idee wat ze eigenlijk doen met mensen die verslaafd raken aan gokken? Jij ziet dat er mensen verslaafd zijn aan het gokken? Tja, nee. Ik, ik, kijk, Nederland is natuurlijk een heel sociaal land. En dan zou je vast en zeker wel hulporganisaties daarvoor hebben. Mm -hmm. Maar je beroep. Kan ik me dat eigenlijk niet voorstellen. Dat nee. Is echt wie uh, familie dat nou oppakt. <laughs> ja. ja, en als je verslaafd raakt, dan ben je op een gegeven moment gewoon blut. En dan houdt het vanzelf op natuurlijk. Ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja, ja zeker. Nou, duidelijk uh, verhaal, Jan de Bont. Uh, blijf hangen, want okay. zo meteen gaan we het nog hebben over uh, roken. Een andere slechte okay. eigenschap. Nee, dat is goed. <laughs> Tot zo. Oké. Okay. Wolt Wolt Bodewes in Argentinië. Goeienacht nogmaals, Wold. Goeienacht. Goeien het casino in Argentinië. Ga jij daar wel eens naartoe? Uh, nee, ik Casino niet. Ik heb het wel gezien. Maar ik moet je bekennen, ik heb uh, vandaag wat veldonderzoek gedaan. Ik moest me natuurlijk een beetje voorbereiden op het, uh, op het hele verhaal. Wat super van Ik heb fijn, een je. loodje gekocht. Oh. <laughs> ja, een loodje voor uh, 10 pesos. Dat is ook ongeveer 1 euro. Dus, Oké. Okay. Uh, ik heb even nagekeken wat mijn winstkans is. En waar heb je dat gekocht? Uh, uh, waar heb je dat gekocht? Uh, in een uh, staatswinkeltje. Dat zijn uh, in de, uh, op heel veel hoeken, uh, heel veel straten. met winkeltjes uh, waar ze uh, loodjes verkopen voor verschillende, uh, verschillende loterijen. Het is allemaal uh, nationaal door de overheid georganiseerd. <laughs> uh, misschien, ik gok ik uh, uh, uh, ja, een beetje, volgens mij zijn het ongeveer acht of tien of zo... waar je een mee kunt meedoen. Oh, ja. En dat, dat zijn dus echte loterijen. En hoe ziet dat, dat loodje eruit? Wat zei je? Hoe ziet dat loodje eruit? Uh, het is een heel uh, simpel loodje. Het is een, uh, een printje uit een heel klein printertje. En uh, ik moest zes nummers opgeven... En uh, daar dus 10 pesos voor neerleggen. En uh, morgenavond om 10 uur weet ik of ik het gewonnen heb. <laughs> en de kans is uitermate groot. Die is ongeveer 1 op de 10 miljoen geloof ik. of zo Oh, op internet. nou dan ga je dus wel iets weten. Ja, <laughs> en, en waar kan je zien of je, of je iets gewonnen hebt? Uh, uh, dat kan uh, op de tv. Dat is een uh, chronica tv. Dat is een van de nationale zenders. daar worden lood, uh, de uh, trekkingen uh, live uitgezonden. Mm -hmm. En op internet worden ze dan gepubliceerd. Weet je wat zo gek is aan gokken? Je, je voelt het of je voelt het niet. Ik vind, ik ja, denk dan... ik, ik voel het ook helemaal niet, hoor. Ik zat nee. even naar jullie te luisteren. Ik ken trouwens ook die uh, Jan de Bond in uh, Lima, die ken ik. Die heb ik pas geleden gemaild. Oh, wat Dat grappig. grappig. <laughs> ja. oh, en, waarom? Um... Waarom ging ja, je hem mailen? Maar... Wat zei je? W uh, hoe ken je hem en waarom ging je hem mailen? Nou, ik, ja, ik vond mijn werk. Had ik, oh, okay. hem, uh, had ik hem gemaild. Oh, ja. wat grappig. Wat ja. grappig. En, uh, dus, ik, ik heb ook helemaal niks met gokken. Nee. En ik, ik kan er ook helemaal niet van warm lopen. Ik, ik ben een, nou, volgens mij ben ik één keer in mijn leven in een casino geweest. En volgens mij was het om naar het toilet te gaan of zoiets dergelijks. Dat doe je me echt totaal niet. Nee, en maar mijn vriendin die wil dan van die oudjaarsloten wel eens kopen. Maar dan hebben wij gewoon feest thuis. Er zijn allemaal mensen, allemaal ja. aan het drinken en zo. En dan moet die tv aan. Omdat die. omdat die, ja. die loten. Ik vind het alleen maar gedoe. Het is al gedoe. Want je staat wel ja, in de rij om die goed. loten te kopen. Want iedereen wil ze. En dan heb je een ja. feest en dan moet je tv aan om te kijken of je iets gewonnen hebt. Dat vond het hele een feest een beetje dood. Ja, ik vind gokken sowieso niet echt gezellig. Nee, nee. En ik heb nog een, een leuk nieuwtje boven water weten te krijgen. Dat wist ik eigenlijk niet zo goed. Uh, je weet in 1978 was het WK voetbal in Argentinië. Ja. En uh, Nederland is toen, uh, uh, toen de finale verloren Dramatisch. in Argentinië. En de halve, finale van de, van de halve finale op dat uh, WK tussen, uh, uh, tussen Argentinië en Peru... Mm -hmm. uh, er gaan al heel lang de geruchten dat er, uh, ja, dat er een soort van matchfixing uh, uh, achter zat. Want uh, Argentinië moest met vier doelpunten verschil winnen van, uh, van Peru. Ja. Uiteindelijk hebben ze met 6-0 gewonnen in de halve finale... En uh, er gaan ook geruchten dat de, uh, dat de keeper van de Peruaanse elftal van toen, uit 19, uh, 1978, in Argentinië geboren is. Dus daar oh. zijn allerlei spanningen en uh, dus, uh, ja, Het zou natuurlijk, uh, uh, natuurlijk zo kunnen. Even vermelden. Vooral in die tijd, dat dat zo gekund met ja, het regime in, uh, in Argentinië. Ik denk dat, uh, dat ze er heel wat geld voor over hadden. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Zijn er dus, uh, veel gokverslaafd in Argentinië? Wat zei je? Zijn er veel gokverslaafden? Uh, gokverslaafden zijn er, ja. Uh, allerlei zorgverslaafden natuurlijk. Gokverslaafden zijn er ook. Uh, er zijn ook een paar organisaties die gokverslaafden opvangen. Mm -hmm. uh, NGO's uh, houden zich daarmee bezig. Maar ook uh, zeker in achterstandswijken. En mensen in moeilijke posities die in uh, gokverslaafd zijn. Maar er wordt ook uh, centraal vanuit, uh, vanuit gemeentebestuur of vanuit stadsbestuur... Uh, zijn er ook al uh, hulpgroepen waar mensen nou, er gebeurt dus wel echt van alles uh, tegen. Er gebeurt van alles, ja. ja. Blijf hangen, dan gaan we het zo meteen hebben met jou ook over roken in uh, Argentinië. Dan gaan wij even luisteren naar wat uh, andere feitjes over gokken uit de rest van de wereld. De wereld van Philemon. Het Venetian in Las Vegas is het grootste casino van de wereld. Het heeft 870 goktafels, gondelrietjes, drie aparte winkelafdelingen, vier zwembaden en verschillende restaurants. In Australië wordt het meeste geld verloren met gokken. Het gemiddeld verlies per persoon is 1018 euro. Het eerste casino van Nederland opende haar deuren in Zandvoort in 1976. Het oudste casino van de wereld is het Belgische casino van Spa... Het werd bijna 250 jaar geleden gebouwd, in 1762. De wereld van Philemon. Ja, dat uh, casino, daar uh, heb ik wel eens voorgestaan. Maar niet de neiging gehad om naar binnen te stappen. Martijn Rosdorf, uh, in, uit Engeland, in Thailand. Ben jij een gokker? Nee, helemaal niet, Silemon. Het ja. is echt de zonde van je tijd en je geld. Ja, ja, ja vooral van voor je tijd. Ja, geld maakt mij gek genoeg dan nog iets minder uit. Maar het... je moet er geduld voor hebben. Nou, ook dat. Maar ik ben misschien wat meer in kniepert. Maar je hebt hier, in, in Eng... of hier, ik zit nu in Thailand... maar in Engeland heb je die, die uh, heel veel national lottery. Dat is een soort krasloten of uh, soort, uh, inderdaad zoveel cijfers moet je goed hebben... En dat kost dan een pond, maar dat vind ik eigenlijk al zonde. Ja, het enige uh, wat mij in gokken nog een beetje leuk lijkt, dat is naar zo'n renbaan. Ja, dat, daar zijn ze gek op. Je, je kan hier sowieso op elke straathoek gokken in, in Engeland. Maar je hebt dus paardenrenbanen, een hele grote rondom Brighton. Uh, daar heb je echt zo'n heel grote paardenrenbaan. Er wordt ook de weg voor afgesloten op bepaalde tijdstippen. Mm. Maar je hebt ook zo'n, dat vind ik nog veel fascinerender, een hondenrenbaan. Uh, daar, daar wordt ook <laughs> stevig uh, gegokt. En um, daar is eigenlijk op elk moment van de week... zijn er wel van die wedstrijden voor, die um, windronden. En heb je ook van die uh, cafetjes waar je dat dan kan doen? Nee, ja, uh, boekmakers. Dus op elke straat ook, letterlijk, heb je, heb je wetkantoren. Oh ja. Ketens. Dus uh, ja, William Hill is zo'n keten. En daar kan je dan naar binnen. Maar het is heel triest, hoor. Ik kijk wel eens nog nooit echt binnen geweest. Maar je kan gewoon naar binnen kijken. Maar dat is een heel triest gezicht. Er staan van die oh. mannen langs de muur aan een soort bartafeltjes staan ze dan maar voor die formuliertjes in te vullen. En in het midden zit dan een vent in een aquarium... met glas, uh, dik kogelvrij glas. En daar kan je dan je in inleveren en je geld uiteraard. Maar je hebt daar en dan, dan, dan toch ook uh, op de tv... kan je die, uh, die races dan toch zien? Ja, ja in, in zo'n wetkantoor. Zo, ja. Daar hangen, uh, ik weet niet hoeveel tv's. Ook, <laughs> iedereen heeft een flatscreen screen... Maar daar hangen dan nog wat van die oude vierkante <laughs> beeldbuizen... allemaal aan het plafond. En, en dan van die mannen daar, met die, die krantjes je... allemaal... Ja, en, en daar, daar kan je dan zien of jouw hond of paard <laughs> het goed gedaan heeft. Maar het is wel Engelse cultuur. Gokken? Ja. Ja, ja. en, en op, vooral en op, op, op van, die, van die races. Ja, ja, ja. ja, ja. ja maar in zo'n wetkantoor, zo'n zo boekmaker... daar kan je dus op paarden en honden en wat al niet meer gokken. Ook voetbal, daar hangen hele grote poses in, het, in de etalage van... Uh, morgenavond Peru tegen Brazilië. Ik verzin maar wat. Mm. En als het uh, 17-3 wordt, dan kan je wel duizend pond winnen. Ja. Zoiets, als je daarop inzet. Maar je kan ook inzetten op wie schoenveter in de hoeveelste minuut losgaat. Of zo. Dat, je kan overal op gokken. Dit op de, klinkt naam wel... van het, op de naam van het kind van William en, en Kate kan je ook op inzetten. Dat lijkt me meer iets voor jou dan. Nou, nee. nee. Als, als, je, als het kind whisky gaat heten, dan kan je wel uh, 100.000 pond winnen. Maar uh, het klinkt wel iets voor oude mannetjes. Dat het, de, ja. dat het niet echt van de jonge generatie is. Nee, nou, je, de, de, de jonge generatie gokt weer op Al, Het is echt ook een probleem in Engeland trouwens. Hè. Uh, veel meer dan in Nederland uh, uh, is het echt 10% van de Engelsen die gokt echt op uh, zeer regelmatige basis. Meer dan wekelijks. 7% van de Engels, van de totale bevolking, zit in een risicogroep. Zo. En um, Dus de oude mannetjes, je ziet ze dan staan bij die wetkantoren... buiten staan ze dan te roken en te rochelen heel vies. De oude dametjes die gaan naar bingo-hallen, die heb je er ook. Die zijn echt groot, soort bouwmarktachtige gebouwen. En daar kan je dan uh, bingo spelen de hele dag. <lacht> en jongeren die... Lijkt me wel in, echt hilarisch om naartoe te gaan. Ja, ik, je zal mij er niet snel binnen vinden. Overigens, die bingelhallen heb je in Nederland ook. Alleen in Engeland is het natuurlijk gewoon weer groter. Ja, ja. En maar het is toch wel lach om een keer, om keer te gaan kijken? Jawel, dat, ga dat ga ik nog wel eens een keer doen. Maar, <laughs> ik, tot nu toe was het nog niet echt uh, heel erg geprikkeld om daar uh, eens onderzoek naar te gaan doen. Maar nice. voor dit programma heb ik er weer wat meer in verdiept. Maar zo'n zo hall is wel fascinerend om te zien. Ja. Daar passen echt gewoon twee, drie duizend uh, dametjes in. Ja, ja, en die zitten er allemaal te gokken. En het gaat ook allemaal om geld. Ja, en soms gaat het om hele grote bedragen. Ja, bijvoorbeeld in Brighton heb je de Brighton Pier. Dat is een pier uh, een die je de zee in loopt. Het mm. is eigenlijk één groot gok um, ding. Met heel veel uh, fruitautomaten. Maar er zijn weer allemaal regels. Er mogen er maar tien per ruimte fruitautomaten. Maar ze hebben dan behendigheidsspelen. En dat zijn van die apparaten. Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Maar het is een soort bak met een soort heen en weer... ...bewevende laden erin en daar kan je dan muntjes in gooien. Ja, ja, dat ken, dan ik, dan wel, dat ken ik wel, dat ken ik wel. Daar duizenden muntjes in en als jij dan mazzel hebt... ...gaat jouw muntje ervoor zorgen dat al die andere muntjes in de bak vallen en ja, jij... Ah, zeker, zeker, zeker, zeker. Dat is toch gewoon oude ouderwets om een van de kermis, hè? Ja, ja, maar dat, ga, dat noemen ze dan een behendigheidsspel... ...en dat ze dus niet gokken <laughs> en dat mag dan weer onbeperkt. Nou, de hele Brighton Pier staat vol met die apparaten. Ja. Maar als je echt geluk hebt, dat heb ik wel gedaan hoor, met mijn neefje en mijn nichtje, hartstikke leuk... Als je wel echt geluk hebt, dan win je drie pond of zo. Ja. Het gaat niet om de grote bedragen. Maar het is wel, dat is, ja. Iedereen gokt in Nederland. Het is overal. Maar, eh, conclusie: gokken is wel altijd een beetje ongezellig. Ik vind het um, heel ongezellig. Ja. Eruitzien uitzien in ieder geval. Dan nou gaan we het zo meteen over iets hebben wat wel gezellig is: lekker roken. Roken. Blijf hangen in dat warme Thailand van je. Doe ik. Tot zo. En een in China. Nogmaals, goedenacht. Ja, je hebt daar je eigen fietstoerbedrijfje uh, En je werkt ja. ook als freelancer, uh, marketing en evenementen. Wordt er uh, mm -hmm. veel gegokt in China? Denk het wel? Ja, ja het, is, het mag officieel niet. Het is officieel verboden in China. Je hebt hier ook nergens, uh, nergens casino's. De mensen niet, uh, niet legaal. Uh, um, maar ja, de, ze gokken... Ja, ze gokken heel graag, dat vinden ze heel leuk. Je hebt inderdaad ook van die nationale loterijen hier. Ja. En voor de rest, een hele, ja, alles wat ze doen heeft wel een beetje, een beetje met gokkertjes te maken op de een of andere manier. Zoals met de spelletjes die ze doen uh, als zij uitgaan naar een bar, dan gaan ze iets als wij uitgaan, gaan we lekker ergens heen met vrienden en drinken we een drankje en dan praten we over, weet ik wat. Nee, wij gaan echt uit en dan gaan ze drinken en ondertussen doen ze spelletjes bij het drinken. En dat heeft allemaal te maken met gokken. Ja. Dus hoeveel, hoeveel vingers steek ik op en, en ik heb, een, dobbel, ik heb een, een, een vijf dobbelstenen. En ik gok dat, dat de totale uitkomst hoger is dan zoveel. En, en daar moet je wel een slotje voor drinken. Maar gokken tegen geld is eigenlijk verboden. En ze gokken echt uh, om de gekste dingen. Hè? Want uh, mijn broertje die is ja. toevallig uh, een, een tijd lang Chinese kok geweest... in uh, een Chinees restaurant in Nederland... Maar ja. er zijn mensen in China die gokken dan gewoon op eerste divisie voetbalwedstrijden in Nederland. Die zitten daar gewoon in ja. Shanghai zitten ze te gokken op uh, Volendam, Top Os of dat soort wedstrijden. Ja, ze ja, <lacht> komen ook echt met de gekste vragen. Dan komen ze over vo, inderdaad voetbalteams en ook uh, basketbal en ijshockey. Het is dus maar net wat, hun, uh, wat, wat, ze, wat ze leuk vinden. En dan kennen ze namen en dingen. En dan, dan moeten wij die echt gaan opzoeken. En dan zijn ze daar ja, ja, Top Os en dan om de reservekeeper. <laughs> ja. Oké, okay. geen idee, ja. Bizar, hè? Ja. En, maar het schijnt ook dat uh, uit dat land ook wel de, de matchmakers komen. De mensen die wedstrijden proberen om te kopen. Ik kan me voorstellen dat zo'n eerste divisiewedstrijd... ja, als je met een half miljoen of misschien een miljoen komt... dat, dat, dat iemand wel de bal uit laat gaan. Ja, maar, ja dat, ik, ik kan me zo maar voorstellen. Kijk, corruptie is hier natuurlijk... Uh, ja... Eh, vrij gemeen goed. En dat wordt eigenlijk overal ingezet. En joh, ik merk het aan mezelf. Ik ben inmiddels zo ver dat... iets wat niet kan, dat bestaat niet. In links of rechts om kan het altijd. Ja, ja. Dus, ja, en, ja, dus dat, dat, daar, daar schaden ze zich niet voor, nee. Nee, en wat ik me ook nooit gerealiseerd heb... is dat dat gokken... Gaat... Lang niet altijd over of ze nou winnen of verliezen of de uitslag... maar ook bijvoorbeeld uh, wie zorgt dat de eerste bal uitgaat... of wie heeft de eerste vrije bal, dat soort dingen. Dat kan je natuurlijk heel makkelijk beïnvloeden. Ja. En dan kan je als voetballer ja, ook zeggen is... van... ja, ik verdien toch even lekker een paar ton door alleen een bal uit te laten gaan. En daarvoor laat ik mijn team niet per se verliezen. Dus je hoeft je, je ook niet heel schuldig over te voelen dan. Nee, nee het is over de gekste dingen. Weet je ook... Uh... Hier, er, zijn, er zijn een hele grote markt in Gop op Krekelgevechten. Wat is dat? Krekelgevechten. Ja, krekel, oh. ja, krekelgevechten, ja. Maar daar gaan echt, er zijn hele insectenmarktjes daarvoor. En rondom die krekels <laughs> is een hele scene, echt. Met, waar je dan allemaal, je wel, kan je allemaal benodigdheden voor je krekel kopen. En die krekels zelf. En, dat en er zijn ook echt ja, mensen die daar dus. Een grote naam in hebben gemaakt en, en die hun krekels die verkopen dan voor een paar duizend euro, zeg maar, omdat ze een, een aantal wedstrijden hebben gewonnen. Ze gaan bij de profs in het krekelvechten. vechten. Ja. Wat bijzonder. En je hebt in ja. China een, een, een gokcentrum, een gokstad, dat, dat nog groter is dan Las Vegas, toch? Ja, ja Macau, dat ligt uh, bij Hongkong. Macau was uh, een tijdje in handen geweest van de Portugese en het is inmiddels de uh, officieel Chinees grondgebied. Uh, maar daar mag het dus wel. En daar inderdaad is Venetië en de cent. En als het in dat Vegas kan, uh, kan vinden, dat hebben ze gewoon uh, regelrecht overgeplaatst. En Macau, dat, dat haalt... De omzetten die in Macau behaald worden, die, die per jaar gaan, gaan die met 30% omhoog of zo. Ja. Dus in 2011 staat ze op 2,8 miljard euro. En dus in 2012 met 30% omhoog gegaan. En in 2013 verwachten ze ook dat het omhoog gaat. Ja. En ja, eerlijk is eerlijk, veel mensen... Ik bedoel, in het Westen weet niemand van Macau... als je gaat gokken, dan ga je in China. Dus dat betekent dat het grootste gedeelte van, uh, van Macau... vol zit met uh, Aziaten en dan inderdaad voornamelijk Chinezen. Ja, dus het is officieel verboden, maar het gebeurt massaal. En dat geldt volgens ja. mij ook voor roken. En uh, daar gaan we het zo meteen over hebben. Dus ik zou zeggen, blijf hangen. Alvast bedankt voor dit verhaal. Dan gaan wij naar uh, muziek. Het uh, favoriete nummer van de hele redactie van De Wereld van Filemon... Uh, is van Rihanna en het heet Stay.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 Vienna met het prachtige nummer Stee. Radio 1, PNN. De wereld van Filemon. Roken, daar gaan we het over hebben. Uh, we gaan eerst even luisteren naar heilige Hendrik en zijn ideeën over roken. Ik zei: Vind ik dat ik de bus al, dus ik ook niet gaten roken. Zitten ze in een natnek neus? En dan begin je niet te en te blaffen, zou ik hoeven te hey, Ik zeg: je moet niet zo van rook, maar natnek. Zeg zegt het ding niet, nee meneer, ik rook niet, u rookt, daar heb ik last van. je oh. denkt, ja hoor, ze hebben een nat als de Holland. Dat is natuurlijk eens een type van, de, van die anti-rokersbrigade. En meestal is dat volk, heeft dat vroeger zelf wallen rookt, maar ben nu ineens heel erg tegen. Dus ik vreug hem zo, ik zeg zo, natnek, vroeger zeker wallen rookt, nee. Ja, zeggen meneer, vroeger wel gerookt, maar ik ben nu drie jaar gestopt. En sinds ik ben gestopt, vind ik sigaretten zo stinken. Ik zeg, oh ja. Ik stinkt ook, die stopt toch ook niet met drie navarra? Ja, als je het kon verstaan, dan uh, was het hartstikke grappig. Heilige Hendrik was dat over roken. Ja, in Nederland mag je natuurlijk op heel veel plekken niet meer roken... in uh, grote horeca gele uh, gelegenheden. zoals uh, restaurants of uh, horeca, cafés met... Uh, meer personeel dan één iemand, alleen de eigenaar. Uh, maar de Tweede Kamer wil het rookverbod nu, nu aanscherpen in de horeca. En dus ook de kleine cafeetjes zijn de zogenaamde lul. Daar mag je straks ook niet meer roken. En uh, wij vroegen ons daarom af, hoe zit het in de rest van de wereld wat betreft roken? Roken er veel mensen of juist niet? En waar mag je allemaal roken? Dat gaan we het komende half uur uitzoeken in de wereld van Filemon. Je kan mede naar het programma, doe dat op dewereld.bnn.nl. Dus de en dan gaan wij naar Jan de Bond, ingenieur in Peru. nacht nogmaals. Hoi, hey, goeienacht. Heb je in uh, Peru ook zoiets als een rookverbod in de horeca? Ja, ja eigenlijk lijkt het wat dat betreft uh, best wel veel op Nederland. Uh, nou ja, zowel in de horeca inderdaad, als, uh, als in kantoorruimtes en in winkels, weet ik veel wat. Ja. Uh, en er wordt ook gewoon echt heel weinig gerookt. Uh, tenminste in, in de hoofdstad, in Lima. Ik weet niet zo precies hoe het uh, daarbuiten is. En heb je het idee dat mensen gewoon weinig roken... of uh, dat ze keurig op de plekken roken waar ze mogen roken? Uh, ja, ik, ik denk dat het in het algemeen wel vergelijkbaar is met Nederland. Er wordt niet zo extreem veel gerookt hier. Uh, dus ja, nee, dat valt wel mee eigenlijk. Ik vind het wel grappig dat in zo'n relatief arm land... Uh, je zou verwachten dat, uh, dat je daar wel overal mag roken... maar dat ze daar dan uh, wel streng zijn dus. ja. Ja, ik, ik was er eigenlijk ook altijd over verbaasd, want uh, nou ja, met veel regeltjes hier uh, nemen ze het niet zo nauw. Nee. Maar uh, ja, dat is zo. Roken is hier wel heel goedkoop. Uh, ja. Als je het vergelijkt met Nederland, dan zit er wel minder accijnt en zo op. Ja. Maar om een of andere reden werd het toch niet zo heel veel gerookt. En rook je zelf? Nee, nee, nee. Ik, ik heb ook nooit gerookt. Nee, ook nooit geprobeerd. Ja, dat wel, maar uh, nee, als ik het probeerde, was, was ik ook was een beetje dronken. dus om, uh, ik het alleen maar mis. Nee, maar je moet niet eentje roken. Je moet juist een weekje echt even door, doorbijten. Dan ga je pas ja. echt roken. <laughs> ja, ja gelukkig, gelukkig is het beetje zover gekomen. Nee, nee ja, ik ben gestopt uh, sinds ja, vier, vijf jaar al. Dus uh, ik mis het ook niet. Oké. Okay. Maar ja. uh, het is niet zoveel aan hoor. Nee, nee dat, dat uh, lijkt me ook inderdaad. En een sigaartje, want ik kan me voorstellen dat, daar, uh, dat je daar wel lekkere sigaren kan krijgen. Ja, dat valt eigenlijk ook nog wel mee. Dat is uh, toch meer een beetje uh, Colombia, Cuba, denk ik. Ja. En uh, ik, ik zie hier niet zoveel dat mensen nou echt uh, sigaren roken. Nee, en dat rook jij ook nooit? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik ben ja. een keertje in Cuba geweest en daar, ja, daar rook ik dat dan wel omdat het gewoon uh, een beetje erbij hoort. Ja, dat moet dan gewoon het bijna Dat ik heel erg lekker vind. Sorry? Dat moet dan gewoon ook bijna, toch? Ja. Een keertje precies. proberen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja precies. Nou, super bedankt Jan de Bond voor je verhalen deze uitzending. En ik hoop dat we je vaker mogen bellen. Ja hoor, zeker. Dan, uh, we hebben je telefoonnummer, dus dan uh, horen we je vast... weer een andere keer in uh, de wereld van Filemon. Dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Wolt, in Argentinië. Rook jij? Ja, dat ben ik. Hallo, rook jij? Ik rook niet. Nee, ook nooit gedaan. Nee, nou dat wil zeggen, uh, dat zeg ik nog heel snel. Ja. Uh, alleen een skillful bier, uh, bier drinken. Oh, jij bent zo'n gelegenheidsroker? Ik ben een gelegenheidsroker, ja. Maar ik moet zeggen, dat de laatste keer dat ik gerookt heb is denk ik al een week of drie, vier geleden. Oh, maar dat is wel relaxed. Als je dat kan. Ja, dan kan ik prima. Ik mis het ook nooit. Ik, er gaan soms maanden overheen dat ik, uh, dat ik geen enkele sigaret opsteek. Maar volgens mij kan jij dat en, uh, omdat jij nooit echt gerookt hebt? Nee, nee, ik, uh, op. Ik, heb, uh, uh, ik, ik heb nooit echt groot. Nee. En dat wil ik ook graag zo houden. Ja, dat, uh, dat, uh, dat zou ik ook doen als ik jou was. Want het is echt een hel ja. om er uh, vanaf te komen. Ja, en moet ja. ik zeggen dat uh, in, uh, in Argentinië is het ongeveer uh, uh, 40% van de bevolking rood. Dat is echt heel veel. Ja, dat is veel volgens mij, ja, sterker nog, ik had uh, mijn eerste kantoortje uh, waar, we, waar we hier zaten... in Buenos aires daar, daar rookten de medewerkers nog. Het is officieel ook verboden, zoals in Peru. Mm -hmm. dus openbare ruimtes is verboden, in, uh, in kantoren is het verboden... in cafés en kroegen is het formeel voorzien verboden. Maar ik kwam de eerste dag op mijn, uh, op mijn werk aan... en uh, echt heel veel collega's die waren op rustig aan het waffen. Ja, het was ja. wel heel raar. Ja, dus ik kan me ook nog herinneren dat er bij BNN gewoon op kantoor uh, gerookt werd. Dat iedereen gewoon aan het roken was. Oh, ja? en dat er in het vliegtuig ja. nog gerookt werd, ja. En dat is helemaal niet zo lang geleden, maar dat lijkt al zo lang geleden. Dat klopt, ja. Het, het, het was heel speciaal voor mij. Het was, echt, het was een beetje een, een, een, een... Ja, hoe zeg je dat? Een beetje teruggaan in de tijd, hè? Ja, en hoe zit het met jongeren? Ik, ik, ik, want... ik, ik kreeg allemaal, allemaal visuele vormen van, uh, van, van, van, van, uh, van uh, zwart-wit-films uit de jaren 60, <lacht> waar iedereen in, in rook uh, <lacht> omhuld is. Ja. Dat soort dingen. <lacht> en hoe zit het met jongeren? Is het uh, nog steeds modieus om te roken? Ja, de jeugd uh, rookt heel erg. Uh, heel erg veel, ja. ja, oh, ja. jeugd. Dus je ziet niet ja, een trend zoals en, in Nederland... Dat, dat steeds meer jongeren uh, niet roken? Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik, ik heb de precieze cijfers niet... maar ik zie heel veel jongeren op straat roken. Het, uh, taxichauffeurs die roken ook redelijk regelmatig. En dan gewoon heel veel mensen... ja, vooral op straat dan, omdat het binnen verboden is... Uh, ja, dus het automatisch is, dus als je op straat... dan zie je heel veel mensen roken. Ja. En ja, heel veel jongere mensen... Ja, Ook al is het zo dat op de sigarettenpakjes en zo, er staan ook allerlei uh, enge foto's op van mensen die, uh, die liggen te graveren, uh, zwarte longen. Je uh, natuurlijk geen reet, of wel dat, dat roken kanker veroorzaakt. Ja. Ja, aan de andere kant, ik heb even. Uh, ik, ik dacht, ik wil ook eens weten hoe duur een pakje sigaret eigenlijk is. Dat is uh, ongeveer 1,50 euro. Ja, ja Morgen ja. gaat, uh, gaat de prijs met 4% omhoog, maar ja, het blijft nog steeds volgens groot, natuurlijk. Ja, ja. Nou ja, er moet nog veel gebeuren wat betreft het anti-rookbeleid daar in Argentinië. Dank je wel, Wolt, voor je bijdrage aan deze uitzending. En we horen je vast snel weer. Dan gaan wij eerst even luisteren naar wat feitjes uit de rest van de wereld. En dan gaan we dan naar de Zuipservice. De wereld van Filemon. Voor de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent... is het roken van tabak al zeer lang een onderdeel van de cultuur. Van de Maya's is bekend dat ze rond het jaar 500 al rookten. In Nederland rookt 27,5 procent. Rokers kosten de Nederlandse maatschappij zo'n 2,4 miljard euro. Duitsland heeft als een van de laatste landen van West-Europa... anti rookmaatregelen genomen. Toeristen in Sri Lanka worden aangeraden... geen sigaretten of check in de handbagage mee te nemen. Je kan namelijk een boete krijgen van 80 euro of zelfs een gevangenisstraf. Daar mag je ook niet meer roken in het park of op het strand. De wereld van Filemon. En dan gaan wij naar Martijn Rosdorf. Die uh, zit normaal gesproken in Engeland, maar is nu op vakantie in Thailand. Uh, hij is uh, journalist. Goeienacht nogmaals, uh, Martijn. Hoi, Filemon. Ja, uh, roken in Engeland. Je hebt daar vreselijke anti-rookreclames in de bushokjes hangen, hè? Ja, dat, dat klopt. Ikzelf ben, ik zelf ben geen roker meer, maar um, ik, ik, ik word er toch wel door, um, hoe zeg je dat, van slag gebracht. Dan zie je zo'n poster van een, van een man die net een trekje van een sigaret in close-up. Dus je ziet alleen zijn lippen en dan het sigaret. En dan komt uit die sigaret komt er een soort, uh, soort, komt er een kankergezwel. Echt een smerig kankergezwel. Ah. Je wordt er echt helemaal onpasselijk van. Een en dan en ja, Ik ben rijen... al gestopt, waarom moet ik daar nog mee geconfronteerd worden met ja. die viezigheid? Het helpt toch helemaal niks hoor. Nee, ook nee. als ketters die Engelsen, dus hm. het is allemaal... En het is ook onder, onder jongeren ook nog steeds hip om te roken. Ja. ja. Nou, ja, ik heb je al eens vaker verteld. Engeland is een maatschappij die verdeeld is in klassen. Ja. En um, ik heb het ook even opgezocht. Maar de, hoe lager de sociale klassen, ze noemen het hier chavs of pikies, hoe meer uh, er gerookt wordt. Ja. Je ook hè. bepaalde uh, winkelstraten waar dan uh, uh, uh, dat soort mensen veel uithangen, daar wordt dus ook gewoon meer gerookt. Hé, hey, en hoe ja. lang geleden ben jij gestopt met roken? Ik ben uh, iets van drie jaar geleden ben ik gestopt met roken. En hoe? Voor de honderdste keer. Nou, met zo'n boek ah. van uh, Alan Carr. En nu is het me echt gelukt, hoor. Ik ga het nou ook niet meer doen. Ik en... dacht net als, uh, hoe heette die Wolf, die vertelde dat toch net... dat, dat hij dan bij bier nog wel een sigaretje ging roken. Ja, ja. Ja, dat deed ik dan ook, maar dat werkt dus niet. Nee, nee, nee, nee, nee, ik, doe nee, het nee. Nu, nou, ik ben nu echt een niet meer rokende... Ja, ja. ja. En, en zo'n boek, dat, dat helpt dan dus wel echt? Nou, je moet, ja, bij mij wel, Ja, ja. Ja, ik heb ik ik ik ook, er niks. Ik, ik, ik wil ook geen roker meer zijn. Ik, het is zo. Het is zo verslavend. Ja. ja. Dat idee dat ik, ik durfde de deur niet meer uit zonder een pakje beuken. Nee. Dat is, dat voel je je ook zo sneu, hè? Ja, dat is inderdaad, heel triestig. Ja, ik, had het, ik ging naar New York toe. Een natuurlijk een hele vette stad. En ja. uh, heel lang vliegen natuurlijk. En toen op een gegeven moment, je hebt van die momenten in je leven, dan zie je jezelf zo staan vanuit een vogelperspectief. En ik zag mezelf in zo'n kast staan op uh, ja. New York Airport. Toen dacht ik, ja, wat is dit voor een sneu gedoe, houd toch op ja. man. Toen ben ik er meteen mee gestopt. Ik heb ook geen boek of gevoel... geen pleister of niks gebruikt. Nee, maar hey. dat gevoel dat helpt, dat helpt wel, dat je jezelf eigenlijk sneu en zielig vindt, vindt vooral. Hey. Of, het is ook heel duur, hè? Vooral in Engeland is het ook echt belachelijk duur. Ik heb ook even ja, weet ik ja. Je pakjes van 10 sigaretten heb je, die zijn in Nederland verboden. Die kosten bijna 4 pon pond, dat is bijna 5 euro voor 10 sigaretten. 5 euro om jezelf met de tering te helpen? Ja. Hé, hey, ik, uh, ik heb drank meegenomen. Het is namelijk tijd ja. voor de zuipservice. Even de jingle. Villemans, zuipservice. Ja, die man die zegt het wel een beetje alsof hij een begrafenis aankondigt. <lacht> uh, maar het is eigenlijk wel leuk. Ik wakker het overal door. Ja, ja. Uh, want we hebben uh, de, de gin die uh, jij hebt aangeraden, namelijk... Uh, spreek jij het eens uit? Tanqueray. Tanqueray, ja. En Tanqueray. Waar, waarom moesten wij nou deze gin kopen? Want we gaan nou, het hebben weet, voor de duidelijkheid over erg. gin tonic. Ik, ja, het, het maakt eigenlijk niet uit, om heel eerlijk te zijn, wat je in je gin tonic flikkert. Tenminste, voor mij niet. Ik proef het verschil toch allemaal niet. Maar ik, weet, ik hou van hip-hop. Ik, ik, ik hou van veel soorten muziek, maar van hip-hop vind ik te gek. Maar um, Tupac, niet meer onder ons, nee. um, die, uh, die dichten ooit de regel... Tanqueray made a nigga high. Lord knows I don't need another DUI. En DUI, voor de mensen die dat niet weten, dat is een enorme bekeuring... wegens rijden onder uh, invloed van alcohol. En... Snoop Dogg, die heeft ook gezegd, um, later that day my homie Dre came through with a gang of Ray Dat soort. Nou, in de hiphop is het een hele een beroemde gin. Maar ook Amy Winehouse heeft erover gezongen. Bruce Springsteen. Oké. Okay. Madonna. Het is gewoon de coolste gin die er is. Het is ook een coole fles. Een mooie groene fles met zo'n rood ja. zegel erop. Ja, een beetje ouderwetse uh, letters. Geen poekspas, geen hip gedoe. Hij ziet nee, er gewoon, Het is ja. ook echt oud, hè. Want je hebt Bombay Sapphire. Dat is een hele beroemde gin. Uh, maar die is in 1987 bedacht door een stel marketingfiguren. Uh, uh, mm. Maar Tanqueray is echt oud, voor de oorlog maakten ze het al. En heel gek, die fabriek is um, uh, gespaard door de bombardementen oh. uh, van de Duitsers tijdens de oorlog. Dus die miste steeds die fabriek. Dus de oorlog was voorbij. En de eerste uh, gin die er uh, weer op grote schaal verkrijgbaar was, dat was Tanqueray. Ik heb voor me iets te veel gin ingedaan. <laughs> ja. Oh, okay. Dat kan bijna niet. Nee, het is wel bitter, maar... Ja, de verhouding is wel belangrijk. En we hebben ja. zo'n grote, grote fles Royal Club uh, tonic, tonic. Maar ik hoorde van, eigenlijk dat je, dat je eigenlijk die kleine glazen flesjes moet hebben, officieel. Ja. ja, dat is dan precies de goede verhouding. Ja, dat, dat konden wij niet vinden. Maar uh, nee. het is wel echt... Ja, Ik heb, hou helemaal, he, helemaal niet van mixdrankjes, maar dit vind ik wel echt lekker. Dus echt je, ja, het is echt een beetje classy, het is een hè? Ja, een drankje, ja. Hmm. Gin Tonic. Ja, hoe laat is het bij jou? Nou, het is nu acht uur precies. Oh ja, dan kun je het toch ook wel eentje open trekken. Nou ja. Nee, ik, het... ik zit toch zo in de raar bij het schema, het maakt niet uit. Nee, om twaalf uur toch? Ja, dan mag het. Altijd. Ze zeggen, trek er eentje voor me open. En stuur Doe de rekening ik. naar mij toe, ik betaal hem. Ja, oké. Okay. <laughs> dankjewel, uh, dankjewel Martijn. En uh, tot hey, snel. Veel dan. plezier in Thailand. Dag jullie man, groeten. Dan gaan we nog even snel naar Ellen Petit in China? Ellen, rook jij? Ik ben de laffe gezelligheidroker. Oh, dat vind ik, vind ik uh, niet laf, dat vind ik sterk. Oh, echt? Ja, want ik, ik, ik ben namelijk te laf om dat te kunnen. Want ik weet zeker dat als ik voor de gezelligheid ga roken... dat ik gewoon weer uh, echt rook. Nee, nee, ik, ik heb nooit uh, opstaan met sigaretten en zo. Nee, als ik, als ik al rookte, de, de eerste sigaret is echt pas na. Vijf jaar, Dan moet ik er niet aan denken. Dus, uh... Je stem klinkt wel een beetje alsof je gerookt hebt. Ja, inderdaad. Ik <laughs> begrijp dat het echt, al, echt, echt wel al weken niet zo is. Nee. Hey, is er in China een ja. rookverbod? Oh, nee, dat zou niemand overleven. Er wordt hier, <laughs> er wordt hier lustig op losgerookt. Ja, dus ze steken echt de ene naar de andere sigaret op, hè? De ene met de andere aan, ja. Ja, ja. En, en is er wel eens iemand die verteld heeft dat het slecht is? Ik, heb, ik, weet, ik kan niet zo goed inschatten of zij weten dat het zo is. Ik denk, met heel veel dingen, weet je, China is het fantastisch land... en als je in Shanghai bent, vergeet je het uh, heel snel. Maar het is gewoon nog een ontwikkelingsland. En qua ontwikkeling denk ik dat, dat je moet kijken naar Nederland... 100 of 150 jaar geleden. Ja, ja, ja. En toen wisten wij dat ook niet, of misschien wisten we het wel... maar hadden we, legden we banden gewoon niet. Dus, nee, toen rookten ja. we zelf nog uh, als we zwanger waren. Ja. Ja, dat neemt het uh, Ja, nou... Gebeurt dat daar ook? Kijk, hè? Niet, ze roken zelf niet als ze zwanger zijn. Maar ze vinden het bijvoorbeeld niet erg om um, naast een, een rook te zitten. Ik had twee collega's die um, zwanger waren en het, in een kantoor zaten waar hard werd gerookt. Ja, diezelfde zwangere collega's vonden dat niet erg. Maar ze vonden het wel erg om de keuken in te lopen langs een magnetron. Want die had allemaal rare straling. <lacht> ja. Dus ja, roken hoort er gewoon bij. Ja, en ja, mijn ouders waren vroeger ook bang voor de magatron, moet ik eerlijk zeggen hoor. <laughs> vrij school, weet je wel. Maar uh, nu... vrij school, ja. Vrij school ja. mensen ja, waren ja, bang resten. voor de ja, ja. ja. En nu hebben ze er ook gewoon een eentje thuis staan. En uh, gewoon ja, een maaltijd ja, van de, de anderen erin. Makkelijk. Ja. ja. Hey, uh, sta... nee, en, is... en van die waarschuwingen op de pakjes hebben ze dat? Nee, joh, ben toch gek? Ja. <laughs> Nee. nee, het nee, hele nee, idee nee, dat, dat... dat roken slecht is, dat is daar echt nog helemaal niet, uh, heeft nog helemaal geen wortel nee. geschoten. Nee, die waarschuwingen zijn ook bijzonder ongezellig natuurlijk. Kijk, ja. hier staan de pakjes nog gewoon op tafel bij bruiloften. <laughs> gezellig, ja. Dat weet ik nog wel bij mijn oma. dat had zo'n glaasje met van die sigaretjes ja, erin staan. Ja. ja, inderdaad. Het roken is in China nog ouderwets gezellig. Leuk. Ouderwets gezellig. Dankjewel Adam Petit. We zijn alweer aan het einde gekomen van, uh, van dit uur. Dus uh, bedankt voor je verhaal. Ik hoop je snel weer te spreken. In het uh, volgende uur gaan we naar de Filipijnen, we gaan naar Nepal en we gaan naar San Francisco in de Verenigde Staten. En we gaan het hebben over het huwelijk, het in het echt verbinden en over overgewicht. Obesitas, hoe zit dat in het buitenland? Dus ik hoop je te spreken in het volgende uur van De Wereld van Filemon. Tot zometeen na het nieuws.